Twee uur. Het nos journaal Lise wat Thomas het. Uitgeprocedeerde Somalische asielzoekers kunnen terug naar hun land van herkomst. De veiligheidssituatie in de hoofdstad Mogadishu is zodanig verbeterd dat de asielzoekers zonder gevaar kunnen terugkeren. Dat schrijft staatssecretaris Steven aan de Tweede Kamer. Tot nu toe konden Somaliërs niet worden teruggestuurd vanwege de gevechten in Mogadishu. Bij terugkeer moesten ze door die stad reizen. Asielzoekers uit de stad zelf kregen in Nederland automatisch een verblijfsvergunning. Ook daar komt nu een eind aan. Volgens Steven kunnen inwoners van Mogadishu zich weer ongehinderd door de stad bewegen, zijn markten weer vrij toegankelijk en bloeit het zakenleven weer op. Ook landen zoals Duitsland, Zweden en België sturen Somaliërs weer terug. De politie in Breda heeft een man aangehouden die zijn huis dreigde op te blazen. In het huis is niets gevaarlijks gevonden. Buurtbewoners zagen eerder de man van 41 zijn huis ingaan met een gasfles die is wel gevonden, maar was niet opengedraaid. De bewoner heeft volgens de politie al langere tijd een conflict met de woningcorporatie. Hij spoedt omdat hij een conflict heeft met de woningbouwcorporatie. Uh, het pand waarin hij woont is onbewoonbaar verklaard. Kennelijk heeft hij zich ook niet altijd netjes gedragen in dat pand en tegenover buurtbewoners. Dus vandaar dat hij uh, zijn woning uitgezet zou gaan worden. Alleen de man verkeert in de veronderstelling dat dat vandaag zou gebeuren. Uh, dat is niet het geval, maar hem is wel te gegeven dat hij voor 12 uur eigenlijk de sleutels zou moeten inleveren. Staatssecretaris Kleinsma van Sociale Zaken vraagt mensen die te maken hebben met discriminatie op de arbeidsmarkt om dat direct te melden. Ze zegt dat in reactie op een SCP-rapport waaruit blijkt dat uitzendbureaus nog altijd discrimineren. Kleinsma wil dat de Sociaal Economische Raad hierover snel adviseert. Ze roept werkgevers en werknemers op om er heel alert op te zijn. Patiënten gaan minder vaak naar de huisarts omdat ze het eigen risico van hun ziektekostenverzekering niet willen betalen, blijkt uit een enquête. De uitkomst is opmerkelijk omdat het eigen risico helemaal niet geldt voor een huisartsbezoek. Alle kosten van een bezoek aan de huisarts worden vergoed door de zorgverzekeraar. De onderzoekers denken dat mensen wellicht bang zijn dat ze alsnog worden doorverwezen. Het weer, vanmiddag vrij veel bewolking en buien. Misschien heel even wat zon. Het is een graad of 7. Morgen vooral in de ochtend nog buien. Morgenmiddag wordt het geleidelijk droger en het wordt dan opnieuw een graad of 7. ANEB Verkeersinformatie. Er staan files op de A12 Arnhem richting Utrecht. Voor knooppunt Grijsoord 4 kilometer. Door een gestrande vrachtwagen is de rechte rijstrook dicht. A27 van Utrecht naar Breda tussen knooppunt Everdingen en Noordeloos 9 kilometer. Na het ongeluk, maar daar zijn alle rijstroken weer vrij. De N36 Almelo-Dedemsvaart is in beide richtingen dicht tussen Marienberg en de afrit Ommen. En dat komt door opruimwerkzaamheden.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 En daarom vind je de laagste premies op independer.nl. Independer.nl haalt het beste in verzekeraars naar boven. Bij Libris ook de Kobo Mini E-Reader voor maar 79,95. Zorgverzekeringen vergelijken en direct afsluiten? Doe je op independer.nl. Wie is volgens u de politicus van het jaar 2012? Heeft u al gestemd? Wordt het premier Rutte... Heren, ik heb een fout gemaakt. ...of Geert Wilders... Een bol in schaapskleren... ...Roemer of Samson? Ga naar depoliticusvanhetjaar.nl en breng nog snel uw stem uit. Vanavond de Politicus van het Jaar bij één vandaag Nou doet het weer. Je carrière. Zullen we het daar eens over hebben? Ben jij wel kritisch genoeg naar jezelf? Zeg eens eerlijk. Zou jij jezelf opslag geven? En hoeveel procent van jou wil nou echt hogerop?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 Thijs van den Brink en Elsbeth Grutke. Goedemiddag, van harte welkom bij Dit is de Dag. Twee dagen na de gruwelijke slachting op een Amerikaanse basisschool... komen we steeds meer te weten over de dader. Adam had mental disorders. He was een quiet, shy child. Hij was een loner. Hij was zoals de andere kinderen. Een motief van keiner keiner te herkennen. Wat hem dreef, weten we nog altijd niet. Ja, wat drijft jongens als Adam Lanza om zo'n bloedbad aan te richten? En hoe voorkom je dat? De bedenker van een onderzoeksmethode, psychiater Niels Duits van het Nederlandse Instituut voor Forensische Psychiatrie en Psychologie, heeft zijn diensten intussen bij de FBI aangeboden. Uh, meneer Duits, wat is het voordeel van uw methode? Um, nou, dat laatste is niet waar hoor, dat er oh, diensten zijn aangeboden. Niet? Nee, nee, nee, nee, nee. Ik dacht dat er wel contact was. Uh, nee, we hebben wel contact gelegd. Okay. Um, uh, er is contact. Maar de, en ook met andere landen waar dit soort dingen gebeuren omdat we daar natuurlijk meer van moeten en willen weten. Ja, en u heeft ervaring met onderzoek naar dit soort gebeurtenissen. En uw expertise zou mogelijk in Amerika gebruikt kunnen nou, worden. Nou, dat weet ik eigenlijk niet. Ik denk dat de FBI ook uh, um, goed uh, onderlegd is. Ik weet niet uh, hoe ze werken in dit soort gevallen. Maar dat wil ik wel graag weten, dat wel. Okay. Maar uh, ik ga niet mijn diensten aanbieden. Nee. Oké, okay, nou, wat die methode inhoudt, dat, daar praten we zo meteen over. Michiel Veenstra voorziet dat hij heel wat emotionele momenten in het glazen huis zal hebben. Morgen wordt hij met twee collega-dj's in Enschede voor Serious Request opgesloten. Goedemiddag, hartelijk welkom. Dank je, goedemiddag. Waarom verwacht je zoveel emoties? Uh, niet eten en heel weinig slapen, daar word je uh, labiel van. En ik ken mezelf dan. Dan, dan ben ik extra ge uh, gevoelig voor uh, emotionele zaken. En uh, het, nou, dit jaar is het thema, de stille ramp waar we geld voor ophalen, is onnodige babysterfte. Erik Corton, die is voor ons naar Malawi geweest, net zoals alle voorgaande jaren, hij ook op reis is gegaan. En ik heb al een paar van zijn verhalen gehoord en, en, en ook geho uh, uh, uh, ja, uh, gelezen. Daar word je niet zo heel vrolijk van. Um, en als, uh, als uh, zelf als jonge vader, als je dan geconfronteerd wordt met, uh, met kinderleed, of dan uh, de, de, de gebeurtenissen in Amerika zijn, of waar we nu met de DFM uh, Serious Quest geld voor ophalen, dan, dan kan het pittig, uh, pittig zijn. Blijven lachen, ja, ook voor jou, voor jou van toepassing. Maar ook, eh, ook al ben je verdrietig en mag je niet door naar de volgende ronde. Dat krijgen de deelnemers aan de Voice Kids ingeprent. Marijn Frank, van harte welkom. Hij maakte een documentaire over een van de deelnemers van de vorige, de Voice Kids, Bent de Stem. Zou je als je zelf kinderen zou hebben die mee mogen doen, zoiets? Ja, mijn kind is acht maanden dus ja, Het is nog een beetje pril maar, um, En ik kan niet zingen Dus ik heb goede hoop dat zij dat ook niet kan um, Maar stel hoop, nou dat het kan Ja Het uh, ja, is echt een heel lastig dilemma Ik heb bij de ouders van Bente ook gezien hoe moeilijk dat is um, Ja, In hoeverre kun je een kind ook tegenhouden Nee, weet ik echt niet, oprecht niet Cor van der Geest tot aan de wieg van een gouden generatie Nederlandse judoka's. Na twintig jaar topjudo vindt Van der Geest het welletjes. Hij stopt als directeur van de Judo-bond. Meneer Van der Geest, goedemiddag. Goedemiddag. Wat gaat u het meest missen? Uh, misschien wel de mensen. En vooral de mensen, de sporters. Uh, de spanning, dat, uh, dat heb ik wel genoeg gehad in mijn leven. <laughs> Die kan nu gestolen dus, worden inmiddels. Je moet ook weten dat er is onder mijn leiding heel veel gewonnen, maar nog veel meer verloren. Nou, dat ga ik ook allemaal niet missen. Dat winnen wel, dat zijn wel hele euforische momenten. Maar misschien ga ik wel helemaal niet zoveel missen. Want ik ga nog genoeg doen in mijn volgende leven. Ja, het is bijna kerstmis en dan zijn mensen alweer druk bezig met boodschappen doen. Ja, wat zijn nou de laatste eettrends rond de kerst en wat zetten we op tafel? Dat bespreken we met Foodwatcher Anneke Ammerlaan. Dichter bij de dag is vandaag onder kostens. Zijn gedicht hoort u tegen half vier. En wilt u reageren op deze uitzending? Dat kan, reageer dan via Twitter met de hashtag DIDD. Of ga naar onze website ditisdedag.nu. Niels Duits. U bent verbonden aan het Nederlands Instituut voor Forensische Psychiatrie en Psychologie. Van harte welkom. Uh, Adam Lanza, daar hoor, die naam kennen we sinds vrijdag. Uh, er wordt heel veel natuurlijk gespeculeerd over wat zo iemand nou kan drijven... om zoiets verschrikkelijks te doen. 26 of 27 mensen doodschieten. Kunt u daar als deskundige iets over zeggen? Of kunt u daar net zo weinig over zeggen als wij zelf? Ja, je kan er als deskundige iets van zeggen uh, met de literatuur in je hand... Maar het belangrijkste is eigenlijk uh, dat je moet onderzoeken... en kijken uh, wat de ontwikkeling van zo'n jongen is geweest. En wat, een omslag, wat de omslag is geweest dat hij dit heeft gedaan. En daar, dat, dat doen we in Nederland sinds enkele jaren nu. Ja, u heeft zo'n dus onderzoek gedaan rond Tristan van der Vee... en ook rond uh, Karst T. uit Apeldoorn en Alva aan de Rijn. Hoe ziet zo'n onderzoek eruit? Nou, wat we doen, je moet je voorstellen, um, net zoals een kind wat niet kan praten... Of een, dat je ook onderzoekt en on, onderzoek je de omgeving en de ontwikkeling. En zo doen we dit eigenlijk ook. We, we hebben een psychiater, een psycholoog en een zogeheten milieuonderzoeker... een uh, maatschappelijk werker. En wat we doen is eigenlijk van tevoren een analyse maken... kijken of het überhaupt onderzocht kan worden. Of er voldoende gegevens zijn over indicaties bestaan eigenlijk. Want wat heb je nodig voor gegevens? Uh, nou, wat je nodig hebt om voor, vooraf... Bedoelt u? Ja. Nou, Eigenlijk ook de aanname dat er misschien psychiatrie in het spel is. Um, dat er een voorgeschiedenis is. Maar vervolgens ook uh, meewerkende uh, ouders of mm. naasten. Mm -hmm. Omdat we die namelijk ondervragen over uh, hoe het leven eruit zag. Ja. Dus we maken een hele uh, ontwikkeling en uh, uh, milieuanalyse. En dan komen, uh, we leggen we ook contact met uh, de medici. En de, eventueel de psychiatrische voorgeschiedenis is nog verhaal apart. Maar, uh, ja, want daar zult en... u niet altijd toegang toe hebben. Zo? Nee, dat, dat, dat is zo. Ook al heb je dan uh, uh, toestemming van ouders... Um, dan kun je soms niet bij uh, medische gegevens. Dat was uh, bij van Tristan van der V ook speelde dat, he? Ja, ten dele. Ja. De huisarts die, uh, gaf wel toestemming om informatie in te zien... maar niet het psychiatrisch ziekenhuis. Ja. En dan al die bronnen raadpleegt u dan? En, en wat, wat ontstaat er dan? Nou, dan ontstaat er eigenlijk een... Uh, Um, je gaat natuurlijk uit van bepaalde uh, hypotheses die je wilt toetsen. eigenlijk, Net als in elk diagnostisch onderzoek. Maar noemen ze voorbeeld, bijvoorbeeld bij Tristel van der Vee... wat was nou, de hypothese? Dat was heel, nou, daar was duidelijk een psychiatrische voorgeschiedenis. Um, die jongen die was met redenen in de psychiatrie opgenomen geweest. En vervolgens hebben we eigenlijk uh, um, door alles wat hij heeft nagelaten... ook aan gesproken en geschreven materiaal. Maar ook omdat zijn ouders daar natuurlijk ook met grote vragen zaten... Um, zijn we heel veel te weten gekomen over um, waar hij last van had... en hoe de laatste uh, periode is gegaan... En daar hebben de ouders ook en ook de, de, de, de overlevenden... heel veel baat bij gehad bij die uitleg. Ja, Maar is dat dan alleen voor de, de mensen die achterblijven van belang? Of kun je ook zeggen op beleidsniveau... want ja. de grote vraag bij wat er nu in Amerika is gebeurd... is natuurlijk van ja. hoe kan je dit voorkomen? Ja. Kan je ook op dat vlak dan wat komen? Nou, ik, ik, ik leg altijd maar simpel uit dat het gaat over het verklaren... verwerken en voorkomen. Dus als je, je uh, dit soort zaken van, uh, goed onderzoekt... Uh, dan kun je mogelijk verklaring vinden voor iemands gedrag. Soms ook niet. Uh, of soms kun je zaken uitsluiten. Dat helpt bij het verwerken. Want iedereen, wij allemaal hier aan tafel, maar eigenlijk overal... die vraagt zich natuurlijk af, ook nu, bij wat er nu is gebeurd... hoe kan het in godsnaam bestaan? Dat iemand tot zoiets komt. Wat zijn zijn beweegredenen? En dan krijg je allerlei deskundigen die iets roepen op afstand... Um, Want mensen of, zeggen dan bijvoorbeeld ja, hij kwam uit een uh, gebroken gezin. Ja, voorbeeld. Zijn moeder was uh, helemaal gek van wapens en nam hem al ja. als kind mee naar de schietbaan. Ja. Is, is dat allemaal onzin? Nou, ik denk dat je dat alleen maar goed kan weten als je het goed onderzoekt. Hm. En, uh, en mijn hoop is dat ze dat uh, daar ook zullen doen. Het, het punt is dat je bij dit soort onderzoek moet je heel goed om dat te kunnen verklaren en ook tot verwerking te kunnen komen, dat ook uit kunnen leggen aan de ouders. Dus heb je aparte expertise nodig? We werken heel intensief samen met het Openbaar Ministerie... die hun eigen onderzoek doet, ook met uh, uh, rechercheurs. Die hebben hun eigen methode, wij hebben onze eigen methode... Oh. en dat leggen we bij elkaar. Ja. Daar, daar heb je uh, samenwerking voor nodig. Ja. Is die er in Nederland? Ja, die is er. Ja. En uh, de, We zijn na die grote zaken die u noemt ook nog bezig... met uh, ja, zogeheten homicide-suicidezaken. Dus waarbij uh, um, um, mensen hun naasten... Uh, vermoorden en daarna zichzelf. Ja. Um, en waar we ook mee in de weer zijn in Nederland... is met een expertisecentrum opzetten. En uh, u leidde dat in door te zeggen... Um, uh, dat we onze diensten aanbieden aan Amerika. Dat is niet zo. We leggen wel contacten met het buitenland. Ja. Maar u heeft het idee dat de methode die je gebruikt... dat die ook zinvol zal zijn in dat, soort, in dat soort omstandigheden? Ja, ik weet natuurlijk niet wat ze in Amerika doen. Daar, daar wil ik graag contact over hebben. Maar ik weet wel dat ze het elders niet doen. Nee. Nee. Uh, althans in Europa, nee. dat dit redelijk uniek is. Maar wat heeft u dan bijvoorbeeld in de zaak van Tristan van der Vee uh, ontdekt... waarvan u zegt dat helpt de ouders om het te verwerken? Kunt u dat iets concreter invullen? Uh, jawel, um, dat hebben we, ook, zijn, we zijn er heel zorgvuldig mee omgegaan met dingen naar buiten te brengen. En we hebben toen ook in, die, in overleg met het Openbaar Ministerie... Uh, het wijs geacht om daar een persverklaring voor te maken... en te vertellen dat er sprake was van een paranoïde schizofrenie. Dat hebben we ook afgestemd met de ouders om dat naar buiten te brengen. Uh -huh. Um, een jongen die eigenlijk een uh, omschreven uh, waansysteem had. En die uh, um, um, eigenlijk uh, God wilde straffen door uh, uh, um, eigenlijk andere mensen om te brengen. Wat? Een heel omschreven waansysteem. Daar was hij al flink mee bezig. Ook met fascinaties voor geweld. En uh, um, dus daar, wat dat betreft zal ik zeggen: past hij in een soort algemeen literatuurprofiel. Um, en is het dan een troost voor ouders om dat te weten? Ja, dat is. Dat is uh, ze wisten een aantal zaken niet. En dat is, een, dat is een grote troost, ja. Want dat is een officiële psychiatrische aandoening... Nee, waardoor nee, zij te zeggen, niet alleen, hij was ziek? Nee, het gaat niet alleen daarom. Nee, Het gaat echt om, de, um, um, om goed uit te leggen en, en, uh, wat er precies aan de hand was. Wat zijn overwegingen zijn geweest. Als ouders zit je met je neus bovenop, maar heb je een heleboel misschien ook niet in de gaten. Cor nee, van de Geest? Wat ik erg interessant vind, is hoe kan je het voorkomen... Kan ja. Door wat u onderzoek krijgen we daar dus meer kansen op dat we het kunnen voorkomen. Ja. Nou, Helpt dat ons in de maatschappij? Ja. Nou ja, als je, um, ik, dat zou zomaar kunnen. Het, um, het punt is dat we tot voorheen, eigenlijk deze auto, ik noem het psychiatrische autopsieën. Dat we dat uh, uh, tot voor kort niet deden. Daardoor overleden dus um, uh, case, closed. case closed. En ik vind dat we bij al dit soort zaken. Uh, ...autopsieën moeten doen, net als in de gewone geneeskunde... ...zodat we dat te weten kunnen komen. Nou, En dan hoor je uh, die zaken allemaal te bundelen eigenlijk... ...in een uh, expertiseinstituut. Ja, en naar aanleiding van uh, uh, bijvoorbeeld de zaak in Alphen... Uh, ...we uh, hebben een flinke discussie over het beroepsgeheim hebben we in relatie tot de wapenvergunning en uh, um, ook uh, um, uh, zijn er onderzoeken gekomen voor mensen die wapenvergunningen aanvragen en die mogelijk psychiatrische problemen hebben. Maar hebben we dat aan u te danken? Ik denk dat dat komt. Nou, ten dele komt dit door de, ook wel dit onderzoek, uh, de discussie over beroepsgeheim en hoe je omgaat met uh, uh, het maatschappelijk belang. Daar is wel degelijk uh, heeft dat hier met het onderzoek te maken. Ja, want ja, dat speelde ook bij die zaak dat dat die psychiatrische instelling ook weigerde gegevens te geven. Ja. In Amerika is natuurlijk het verschil met Nederland... Is dat die wapens veel makkelijker toegankelijk zijn dan in Nederland. Ik las dat Adam Lanza maar liefst drie halfautomatische wapens... van zijn moeder mee had genomen. Dus er waren er blijkbaar ja. nog meer. Dat ja. kun je je haast niet voorstellen. Is dat niet gewoon het punt? Um, nou, daar bestaat onderzoek over. Het is... Uh, uh... Uh, Marieke Liem, die heeft daaronder, is daarop gepromoveerd. Die heeft ook trouwens onderzoek gedaan als een criminologe uh, naar een vergelijking tussen Zwitserland, de Verenigde Staten en Nederland. En, want in Zwitserland hebben de, uh, de soldaten zo maar zeggen hun wapen ook thuis. Hè? Of er ja, dus bestaat nog dienstplicht. Um, en in, uh, in veel staten van Amerika is het makkelijk verkrijgbaar. Uh, daar is duidelijk meer. Uh, um, uh, Homicide, suicide, komt daarvoor. En ook in de Verenigde Staten. er zijn iets van 62 public shootings in, in 30 jaar geweest. Ja. Uh, dus dat is echt. Dus immens. dat verband, daar zegt u van: dat is al duidelijk. Dat hoeven niet uh, ja, er is een. Absoluut verband met het beschikbaar hebben van wapens en het voorkomen van dit soort zaken. Ja, maar dan zoekt u nog uit waarom iemand er dan toe overgaat om ze ook te gebruiken. Ja, want uh, een heleboel mensen hebben daar natuurlijk wapens. Dus waarom doen deze mensen dat dan? Ja. En op, hoe is dat dan precies gegaan? Op wat voor termijn wordt er iets duidelijk of u iets gaat onderzoeken in de Verenigde Staten of is dat nog Nee, ik denk uh, we hebben we willen graag contact met hen om gewoon ervaringen uh, uh, uit te wisselen. In, in, in uh, Duitsland zijn er ook. Uh, uh, Schoolshootings geweest in ja. Finland ook. Dat moeten we moeten van elkaar leren. Ja. Het gaat echt om de uh, en de, de expertise die wij nu hebben ontwikkeld. Ja, nou, wil ik ook best graag vertellen hoe we dat doen en wat we daarvan geleerd hebben. Hey, hey, hey, hey, hey, hey. Soul Sister Train. En na half drie Marijn Frank over de harde wereld achter de Voice Kids... dat vanaf vrijdag weer te zien is. En Cor van der Geest die na twintig jaar een punt zet... achter zijn carrière in het topjudo. Ja, het, uh, het wordt de negende Serie Quest 2012. Het, staat, uh, het huis, het glazenhuis, het gaat staan in Enschede. Zes dagen heel hard werken. Niet eten, maar het is toch het mooiste initiatief van het jaar, vind ik altijd. De hoofdrolspelers dit jaar zijn Michiel Veestra, Gil Beelen en Gerard Ekdom. Morgen start Serious Request. Een jaarlijkse actie voor het goede doel. Drie dj's laten zich zes dagen opsluiten in een glazen huis in Enschede. En gedurende die tijd drinken zij alleen vruchtendrankjes... en draaien ze platen tegen betaling. Een van hen is Michiel Veestra. Um, opnieuw hartelijk welkom. Dank je. Wat ga je eten vanavond? Uh, vanavond uh, gaan we met uh, de hele redactie van mijn radioprogramma Met Michiel... Uh, ...gaan we alles bestellen wat, wat lekker is. Friet, sushi, saté. En <lacht> ik, ik ga het wel in met, met mate zelf een beetje opnemen, ...maar van, van alles nog een klein beetje dat smaakje en, uh, en, en, en dan klaar. En door elkaar heen dan ook? Nou ja, dat... dat, dat Lijkt me heel smerig. Ja, daarom, Ik denk niet dat een frikandel speciaal met een, uh, een stuk sashimi... ...een heel erg geslaagde combinatie is. Nee, nee. Want jij zat in 2007 al een keer in het glazen huis. Ja. Uh, je krijgt er geen eten, alleen vruchtendrankjes. Dus je weet wat het is. Ja, maar ik moet ook heel eerlijk zeggen... en ik had het toevallig nog met, uh, met uh, Giel over... die het al zes keer heeft gedaan. Want ik wist niet meer zo goed wat nou... wat zijn al nou de, de moeilijke momenten? Waar, waar zit de bottleneck? Is het dag drie of vier dat de man met de hamer komt? Echt niet? Nee, ik wist het gewoon echt niet meer. Dan dat was het was, was mee. zo'n roes. En hij zei ook, ook na die zes keer... ik kan het ook nog niet echt zeggen. Het is toch een... het is, het is zo'n rare... Maar is het wel zwaar dan? Ja, ik vond het wel heftig. Het is, uh, het is, het is heel weinig slapen, want je, je uh, werkt ook s'nachts... En um, normaal gesproken, stel, stel ik moet tussen twee en zes uh, s'nachts radio maken. Dan zou je in een normale situatie om een uur of negen, tien naar bed gaan. Maar ja, dan is het uh, net de slaapgasten binnen. Het is, uh, de de, de, slaap, de slaapgasten ja, binnen? Ja, we, we krijgen uh, elke nacht een... een uh, bijvoorbeeld uh, Roe van Velsen komt een nachtje logeren. En Iwsel de Lange. En, uh, maar die komen niet slapen? Uh, nee, die, uh, die, die doen ook geen logeren. Want is er in het glazen huis een ruimte waar je kan slapen? Ergens daar binnen? Ja, er is gewoon echt een slaapkamer met, met, vier, met uh, twee stapelbedden. En daar is dus, het ook stil? Ja... Uh, Nee. Nee, nee. Ik weet nog dat in 2007 toen was het een actie voor schoon drinkwater. En was er aan de buitenkant, naast ons slaapverblijf, een grote pompinstallatie. Waarbij mensen die langs kwamen op het plein gezellig konden kijken hoe ze zelfs schoon water konden uh, oppompen. Dat was heel erg leuk bedacht. Heel nobel. heeft ik veel geld opgeleverd. Maar, maar ook heel erg lawaaiig. Oh ja, ja. dus Heb je ook het is... heel veel adrenaline in je lijf? Dat je ook eigenlijk niet echt kan slapen? Nee, Als je maar gaat dat, liggen, dat is is het. gewoon het. Niet... Dat is het. Je wil, je wil niks missen eigenlijk. Want het is, het is, het is zo'n... Ja, bizarre week waarbij alles kan gebeuren. Je wil eigenlijk niks missen. En, en daarom wordt het op een gegeven moment ook zwaar. Dat je in combinatie met gewoon ja, niet eten uh, en slaaptekort... dan, uh, dan ja, kun je mijn afloop wel opvegen. Maar een beetje DJ Jij heeft oordopjes. Heb ik. Ja, maar dat... die zijn vaak niet af toe voor... Uh, dat helpt niet. Nee, nee. zeker niet met, in combinatie met die adrenaline. Nee. Hoeveel val je af in zes dagen? Vorige keer was het een kilo of vier, vijf, zoiets. En zit je erop te wachten? Oh. Oh. Nee, Wacht even, er is verbazing. Ja. Ja. Jij wilt ook. Maar nee, nee, nee, ik ben op zich tevreden over mijn gewicht. Maar het verbaast me dat je in zo'n korte tijd zoveel afvalt. Ja, ja, Zeker maar je als je wel... al best wel dun bent. Zeg maar. Ja, nee, het, het, het was toen ook... Uh, ja, het, het was er toch echt af. Het is ja. wel heel erg uh, moeilijk om niet... Twee keer zoveel aan te komen in de afloop. Dat heb ik bij heel veel ja. collega's ook wel gezien. Dat want het... je gaat als een blinde eten als je Ja, het is toch een crazy... Binnen, eh, binnen twee dagen ben je zo weer twee, drie kilo zwaarder. Ja, want dat dat is het is vooral waard. ook maagdarmvulling wat je kwijtraakt. Zo doen we dat eigenlijk in de sport ook. Ja, want ik las dat... je u... echt aan vetverbranding, misschien maar twee kilo kwijt. Ik las dat er een nieuwe regel is in het judo. Dat je in het vervolg wordt gewogen op de avond voordat ja. je moet spelen. Ja. En dan zouden mensen na een nacht vijf, zes kilo kunnen aankomen. Daar ben ik van zelfs. Gaan okay. ze heel diep dan? Dan, hebben ze hele, nou ja, dan ga je heel diep in je, in je vochtbalans. Ga je diep in je maagdarmvulling. Uh, Wacht even, wat betekent dat? Diep in je vochtbalans gaan? Nou ja, als jij natuurlijk gewoon heel weinig drinkt, dan ga je langzaam een beetje uitdrogen. Hoe ver kan je daarin gaan? Dat als je, je dat, je toch als je heel dat maar twee, drie uur voor de wedstrijd doet, dan, uh, dan kan je de wedstrijd niet goed maken, want dan ben je gelijk verzuurd. Want de vocht heb je ook weer nodig voor je spierenhuisvesting. Nou, en als je dat natuurlijk een nacht van tevoren doet, dan heb je de hele nacht om dat weer te corrigeren. Ik ben ervan overtuigd dat ze dan vijf, zes kilo zwaarder zijn. En dat het eigenlijk dat brengt meer risico's mee... als dat ja. de sport gaat verbeteren. Dat gaat over het judo. Nu gaan we even terug naar, naar de muziek. Je kan dus in één nacht uh, ook weer die zes kilo terug ja, hebben. Ja, nou, dat is goed om te weten. Ja, <laughs> ja. ja dat, dat, dat, dat eten dat, dat is ook redelijk snel wel weer op orde. hoor. oude avond zit ik gewoon aan de oliebollen. Niet zo heel veel misschien als vorig jaar. Maar het is, het, het, je, je moet niet uh, te snel gaan. Want je lichaam denkt toch van... Hey, wat je me toen hebt geflikt die ene week. Uh, ja. ik, ik ga het een beetje vasthouden. Ja. Um, elk jaar tot, hebben jullie tot nu toe een hoger bedrag opgehaald? Ja. Dat houdt een keer op. Dat houdt een keer op, absoluut. Is maar dat, dit, dat is het niet. Is het dit jaar? Dat zou zomaar kunnen. Dat had ook vorig jaar kunnen zijn. Misschien is het volgend jaar. En behoorlijk. is het dan de laatste keer of niet? Nee, nee, nee. Dat nee. maakt niet uit. Kijk, we, we kiezen bij 3FM Series Quest elke jaar heel bewust voor een stille ramp. Iets waar, dat, dat niet dag in dag uit. Nou, hier op, op Radio 1 wordt behandeld. Iets wat je niet op de, de voorpagina van, van de krant uh, tegenkomt. Dus iets waar sowieso eigenlijk. Anders geen geld voor opgehaald zou worden. Ja. En um, daarmee is het heel makkelijk. Elke euro die we binnenhalen. Is er eentje die er anders ja, niet zou zijn dus Hoeveel het dan uiteindelijk wordt. maakt niet eens zoveel uit. Het is een mooi doel. 100 miljard is, is, is een prachtig doel. Maar dat ga je niet halen. Dus, nee. dus <laughs> gaan we t, wat het dichtst in de buurt komt. Nee. Het was altijd zo, dat het werd ook altijd verdubbeld, het bedrag, maar sinds vorig jaar niet meer. Nou, het, is, het is één keer heeft de overheid het echt letterlijk verdubbeld. Dat was ook in, in het jaar in Den Haag. Uh, ze hebben ook al eens een keer uh, een, een, een eenmalige bijdrage gegeven... Die, die afhankelijk was van hoeveel we zelf zouden ophalen. Uh, dus, daar zijn ze ook een, een paar jaar geleden mee, mee gestopt. En uh, nou ja, Ook daarvoor geldt, elke euro is welkom, dus ook van de overheid. Aan de andere kant uh, vind ik het zelf ook wel wat hebben dat um, het, het jaar dat, dat voor het eerst die overheidsteunig niet was... Uh, dat was volgens mij voor het eerst dat er ook een meer rechtsgeoriënteerd kabinet was... die ook ontwikkelingssamenwerkingen ter discussie stelde. Um, toen hebben we toch en dan zeg ik echt letterlijk met z'n allen, heel Nederland... net weer meer geld opgehaald als het jaar ervoor, met overheidssteun. En het is daardoor, vind ik, misschien nogal nog sterker een actie van heel Nederland. Dat het overstijgt ook drie fm Gaan jullie iets nieuws doen waardoor je weer meer geld ophaalt... of is de recept gewoon hetzelfde als de vorige keer? Ja, de basis is, is, is, is altijd hetzelfde. Uh, drie dishockeys in een, in een studio die plaatjes draaien voor geld. En, en uh, daar komen heel veel dingen omheen, bijvoorbeeld bedrijven die inzamelingsacties houden. Maar in feite is het ook als die langskomen met hun cheque, hoe groot of klein ook... Daar mogen ze een plaats van aanvragen. Want dat blijft. We blijven toch een muziekcentrum. Dus dat blijft de basis. Maar we zijn wel altijd op zoek naar nieuwe manieren. Waar zit geld? Bijvoorbeeld oude mobiele telefoons. Er zijn echt. die Tientallen miljoenen zijn er. die nog liggen te verstoffen in laders. De oude Philips Diga's. Maar dat weet je niet op de laatste dag. hoeveel het opgebracht heeft? Niet tot op het allerlaatste. Er zullen altijd maar mensen zijn die op 24 december misschien nog even een telefoonwinkel binnenlopen. Maar de tot wat er binnenkomt, dat is er. UPC uh, heeft bijvoorbeeld het, hetzelfde verhaal ook een beetje. Die hebben zo'n rode knop, hè? Doneer via digitale televisie. En dat, dat wordt maar verwerkt tot, weet ik veel... Uh, de, de, de, maar niet tot het moment dat... Nee, precies. Op, dus het op, wordt de, altijd de, nog wat meer. Ja, op het moment dat de check ja. wordt geschreven... dan kan er nog net iemand weer twee uh, euro bieden. Dus ja, ja. maar de, de, de, de kom, na afloop komt er altijd een definitief eindbedrag. Kan even duren nog. Dat ja. is voor babysterfte dit jaar. Ga je zelf kijken naar wat ze ermee gaan doen? Um, niet ter plekke. Uh, is er één land waar, ze, waar jullie voor... Nee, nee, we, we, het, het gaat... Het gaat om, om uh, babysterfte wereldwijd. Met uh, wel een, een duidelijke focus op bijvoorbeeld het platteland van Afrika... en ook uh, uh, Azië, waar het uh, uh, ja, des te schrijnender is. Want dat gaat dus voor alle duidelijkheid om, om, om onnodige babysterfte... omdat het gewoon echt zo simpel te voorkomen is... Ja. door uh, iets, iets doms als voorlichting tijdens de zwangerschap. Dat maar dat zou je kan... het niet wel een keer weer zien? Uh, ja, aan de ene kant wel. Aan de andere kant... Um, moeten we ook denk ik niet met z'n allen dat dan weer gelijk willen gaan bezoeken of zo. E Kerton, vorm van uh, ramptoerisme. Ja, een beetje wel. Erik Korton is, is ook um, uh, ambassadeur van het Rode Kruis. Hij bezoekt, uh, bezoekt voor ons elk jaar een gebied waar uh, de stille ramp van uh, de, de, dat jaar um, ja, ja, voelbaar is. Ja. En, en, en hij kan als geen ander ons die verhalen vertellen. Dat zal ook volgende week op blijken. Oké, okay. iemand hier aan tafel die een plaat gaat aanvragen? Niemand. Nee, dat kan zo nou, makkelijk. Vraag op plaat aan.nl. Hou dus ja. ja. u wel, mevrouw Amelaan. Gelukkig. Toch één iemand die uh, het gaat doen. Jullie? Ik, heb, We hoe, ik heb er nog niet over nagedacht. Maar nou ben ik toch wel... Heel ja. leuk, uh, <laughs> ja, dat is getreken. het mooie van van fm Dat Echt alles kan. Het kan van een solplaat uit de jaren 60... tot, tot dubstep van nu. Het maakt echt helemaal niks uit. Oké. Okay. Zometeen meteen na het nieuws over half drie praten we over de documentaire van Marijn Frank over de wereld achter de voice kids. We nemen afscheid nu van Niels van der Vlist, forensisch psychiater, die de ontwikkelingen in Newtown en het onderzoek naar de schietpartij nauwlettend volgt. Het nieuws wordt gelezen door Lieslotte Thomas en zij vraagt ook een plaat aan bij Serious Request. Radio 1, het NOS-journaal. Woningbouwvereniging Laurentius hoeft de voormalig directeur financiën... geen loon te betalen. Volgens de rechtbank in Breda is de bestuurder in oktober terecht ontslagen... omdat hij medewerkers heeft geïntimideerd. De directeur zou medewerkers onder druk hebben gezet... om bepaalde zaken wel of juist niet te zeggen... in een onderzoek naar de financiële gang van zaken bij het bedrijf. Uitgeprocedeerde Somalische asielzoekers kunnen terug naar hun land van herkomst... schrijft staatssecretaris Teve aan de Tweede Kamer. De veiligheidssituatie in de hoofdstad Mogadishu... is zodanig verbeterd dat de asielzoekers zonder gevaar kunnen terugkeren. Tot nu toe konden Somaliërs niet worden teruggestuurd... vanwege gevechten in de hoofdstad Mogadishu. En in Amsterdam hebben programmamakers en regisseurs actie gevoerd... voor het behoud van het Mediafonds. Ze hadden het gebouw van het fonds aan de Herengracht bezet. Morgen stemt de Tweede Kamer over bezuinigingen op cultuur. Het gaat daarbij niet alleen over het Mediafonds... maar ook over het stopzetten van de subsidies aan andere instellingen... zoals het Metropoolorkest en een aantal musea. Dat is nieuws op dit moment. Radio 1. Dit is de dag. Goedemiddag, hartelijk welkom bij Dit is de Dag hier aan tafel Marijn Frank. Zij volgde Bente die vorig jaar aan de Voice Kids meedeed. Zij heeft grote twijfels of zij zelf haar kind aan een dergelijke talentenlacht zou laten meedoen. Cor van der Geest is hier ook. Hij stond aan de wieg van een gouden generatie Nederlandse Judoka's. Hij stopte nu mee en Michiel Veenstra en mevrouw Amalaan zijn er ook nog. U kunt reageren via Twitter met de hashtag DIDD of ga naar onze website Dit is de deze week begint De Voice voor Kinderen. En tijdens de vorige editie werd een van de deelnemers gevolgd... door het documentaire maakster Marijn Frank. Het eindresultaat, Bente Stem, geeft een interessant kijkje achter de schermen. Marijn, een hele mooie documentaire over Bent. Hoe kwam je op dat idee? Nou, ja, dat begon helemaal niet vanuit een soort talentenjacht idee. Het was dat ik Bent had ontmoet in een klimmuur waar we allebei klimmen. En uh, ja, zij fascineerde mij gewoon. Dat, ik vond het een, een, een raar, grappig meisje. En... Um, toen leerde ik haar beter kennen. En toen kwam ik erachter dat ze heel erg van zingen houdt. En dat ze dat heel goed kan. En uh, toen zei ze, ik heb me ingeschreven voor de voice kit. En toen dacht ik, oh ja, zij zou wel eens heel ver kunnen komen. Ja. En um, toen dacht ik, ik ga haar gewoon nu meteen volgen. Ook ja. met mijn camera. Dat wat bij toen gaan doen. Ja. Laten we even naar haar luisteren, want ze heeft muzikaal talent. Uh, dat klinkt zo. Ja, Bente, je ziet in de, in de documentaire dat uh, het een beetje een onzeker meisje is. Mm -hmm. uh, niet heel veel vrienden heeft, maar op het moment dat ze het mee gaat doen... krijgt ze op school enorm veel aandacht. en ja. Dat vindt ze ook heel prettig, maar anderzijds realiseert ze zich ook heel goed... waar het door komt. Het is eigenlijk een heel verstandig kind, viel me op. Uh, ja, ze is wel zeker heel slim, Ja, ja. Ja, dat had ze wel feilloos door. Dat echt door dat echt doordat ze op tv was geweest. En niet ineens dat mensen haar gewoon heel aardig vonden. Nee, nee, maar dat is ook heel triest om naar te kijken. Vond je dat niet lastig om dat te filmen? Ja, heel. Dat vond ik wel echt heel zielig, ja. Zeker ook dat ze zei van... Ik durf nog niet te vertellen op school dat ik ben af, af ben gevallen. Op een gegeven moment was ze eruit gevallen. Um, want dan uh, zeggen al die kinderen hun speelafspraak met mij af. En dan vinden ze me niet meer aardig. Dat vond ik wel... Uh, ja, dat, vond ik echt, dat brak mijn hart. Ja, want je filmde vaak heel intiem ook... In haar slaapkamer. Mm -hmm. ja. Ik kan me voorstellen dat je af en toe dacht van ach, arm kind. Ja, ik heb wel heel vaak heb ik wel een knuffel gegeven. Oh, ja, ja toch wel. Maar goed, het is geen zielig kind hoor. Ik bedoel, ja, het is gewoon een meisje waarvan je denkt van ja, die struggelt met wat dingen, maar die komt er wel. Mm -hmm. Het is gewoon een heel gevoelig meisje. Ik denk dat dat ook, weet je, ja, ze kan ook heel mooi zingen, dus ze kan dat ook wel ergens in kwijt. Um, maar ja, we zijn wel. Ze voelde echt bijna op een gegeven moment als mijn eigen kind of zo. Ik was. Uh, je krijgt echt een band met haar. Ja. Tijdens het, het, het programma zie je dat zij het enthousiasme een beetje begint te verliezen voor, voor, mm -hmm. voor de voice. Laten we even luisteren. Dit zijn eigenlijk gewoon alle contracten die we moesten tekenen. Bijvoorbeeld als je niet door was, dan, dan moest je gewoon op het beeld moest je nog gewoon pokerface doen. En gewoon blijven lachen en blijven oké, okay, oké, okay, doei. En dan als je bij backstage bent, dan mag je huilen, stond er. Dat was best wel raar. Ik toch veel zoveel allemaal. Korf van de Geest, u zit hoofdschudden <laughs> te moppen, luisteren. <laughs> ja, ik, ik, ik verzet me echt hier tegen. Als ja? je kinderen al in zulke volwassen situaties brengt... een kind moet vooral kind kunnen blijven. Tot zijn hele kindperiode aan toe. Maar als u hele talentvolle judo-judo-jongetjes uh, en meisjes op de mat hebt, wat dan? Nou ja, ik heb er altijd voor gestreden dat ze dus niet... Uh, je hebt heel veel gekke ouders, hè. Ik, uh, <laughs> ik zeg altijd... Uh, uh, topsport, uh, dus wedstrijdsport met kinderen... Nee, richting topsport is zonder ouders onmogelijk. En dan wacht ik even. En met ouders een ramp. En iedereen begint te lachen en begrijpt wat ik bedoel. En ik ben toevallig ook ouder geweest van sportende kinderen... dus ik kan er wel wat over roepen. Ik vind dat kinderen contract tekenen. Kinderen die die contracten gaan tekenen. Kinderen die dus zo in de aandacht zijn op zo'n volwassen manier allerlei dingen moeten doen. Dat vind ik dus niet goed. Nee. Daar moet je kinderen voor bewaken. En ik heb met het judo altijd zo gedaan... mijn twee zonen en mijn hele wedstrijdgroep kinderen... We hadden twee keer in de week les. Eén keer gewone les, één keer wedstrijdtraining. En daar deden we het mee. En pas vanaf 12 jaar gingen wij dus naar drie keer in de week. Nou, kan dat in het judo ook, omdat je daar pas op je 22e, 23e nou. op je top hoeft te zijn. Bij, maar niet alles. Bij oh. belet en bij turnen. Ik stel er allemaal grote vraagtekens ja. bij. Even Heel terug... veel anorexia-presenten. Ja. Ga maar door. Even terug naar Bente. Marijn, wat, wat is de rol van de ouders van Bente? Nou, voor de ouders van Bente was het ook heel erg lastig. Eigenlijk het hele proces lang. Kijk, het was zo dat Bente voordat ze überhaupt die voice kids, voice kids in de picture kwam... Um, was zij al gevraagd door een producent uit Amerika om een demo op te nemen. En niet zomaar één, maar één die met Lady Gaga groot had gemaakt. En Justin Bieber en Beyoncé. En die ouders hadden gezegd, nee, je bent nog veel te jong, er komt niks van in. Uh, ook is ze uitgenodigd voor een show van Ellen DeGeneres om op te treden. wilden ze allemaal niet. En nu kwam dan die voice kids en Bent had zo, die was daar al heel lang heel boos over. En had zoiets van, nou, nu wil ik dit gewoon gaan doen. En toen hebben die ouders gezegd van, nou, vooruit doe jij mee aan de voice kids. Ja. En die eerste hadden ze zoiets van, nou, het hoeft niet van ons, doe maar niet. Uh, of doe maar rustig aan en het is alleen leuk zolang jij het leuk vindt. Maar Bent was in het begin al enthousiast en op een gegeven moment raakte ze heel erg gedemotiveerd. En toen hebben die ouders, ja, sloeg dat eigenlijk een beetje om. En gingen die haar wel steeds een beetje pushen. Ja, stimuleren. Ja, zo zou ik het dan. Stimuleren willen tegen het pushen aan, misschien. Ja, ja. ja, ik zeg het zo voorzichtig omdat ik uh, ook um, hun zo goed uh, uh, begrijp door dat hele proces heen. Ja, want het begint met: bent u zelf die heel graag wil? Het begint echt helemaal, komt het vanuit Bente. Voor die ouders hoeft het niet. Nee. Ja, op een gegeven moment heeft zij geen zin meer. En dan zeggen die ouders toch, van ja, je moet daar niet dadelijk voor lul staan op het podium. Nee. Dus ja, zorg maar dat je liedje goed gaat. Toch kan. maar je best doen. En als je ergens aan begint, moet je het ook afmaken. Ja, kijk, Thijs zal zelf doen. Dat is wel waar. Als kind kan je niet overzien waar je aan begint. Nee. En daar moet je als ouders toch je kinderen voor beschermen. Ja. Dat lijkt mij. Bente ziet ook wel op een gegeven moment, is ook echt teleurgesteld. Want zij kiest dan als coach, kiest zij Nick en Simon. En die krijgt er eigenlijk maar heel weinig te zien. Ik moest kiezen. Ik heb wel een goede keuze gemaakt. Alleen Nick en Simons zijn er nooit. Ik had me helemaal verheugd dat ik ze een keer echt zou zien en zo. Maar ik heb ze één keer gezien nu. En wat mij opvalt is dat als er een camera is, zijn ze er al bij. En ja, als er niet wordt gefilmd, zijn ze er ook echt niet. Raar. Ze heeft het echt heel goed door, viel mij op toen ik <laughs> deze scène zag. Ja, kinderen was... zijn niet dom, hè? Je moet kinderen niet onderschatten. Nee. Uh, nee, ze had het heel goed door. Alleen, ja, dat is wel een beetje wat Cor zegt. Van, ja, van tevoren kan je dat zeker als kind helemaal niet overzien... hoe groot de poppenkast televisie eigenlijk is. Voor nee. volwassenen is dat al moeilijk ik te zijn heel, heel, heel veel van de volwassen kandidaten... en dit soort, uh, maar ook met, met, met X-Factor en IELTS en alles wat we hebben gehad... hoe vaak je niet van die verhalen dan afloop kregen over word-contracten. Mm -hmm. en, en, dat, dat is voor kinderen toch niet te doen bijna. Joh. Jij bent ook tegen. Nou ja, ik ben geen fan. Laat je, wel, mensen... je hebt wel van Velsen in je glazen huis? Ja, klopt. Maar ik, ik, vind, van, ik vind Van Velsen vind ik een, een, een, een, een fantastisch entertainer. En een, ja. een en past er ook zang. makkelijk in. Ja, dat scheelt ook. Maar, ja, nee, ik, ik, heb, ik heb zelf echt helemaal niks met die talenten jachten. Ik vond het die allereerste met, met Jim en ik wel even lachen. Hè. Dat had iedereen zo'n posetje. Maar daarna dat kennen we nou toch wel. Ja. Maar het feit, zou jij ook kinderen dan niet in jouw programma laten horen op 3FM? Omdat je denkt: van dit is niet de goede manier? Uh, nou, dat. Ik, ik kies het zelf niet. Het is wel zo dat mijn programma begint elke dag met, uh, met de mega tot vijf. Want er is een, een, een, een tussenstand van, van de mega vijf. vijftig, dus van de hit, hitlijst. En um, ja, als, als zo'n liedje uiteindelijk op één op staat, dan, dan laat ik het horen. Dan, dan, ja, dan is het, dan is het ja. Ja, dat is wat er aan de hand is. Ja. En, en mag ik nog iets vragen? Nick en Simon, hebben ze die zich niet aan hun contract gehouden? Of worden die niet meer gevraagd dan alleen voor die momenten? Nou, uh, die hebben, zullen zich vast aan hun contract hebben gehouden, dat weet ik verder niet. Uh, maar die worden denk ik niet meer gevraagd. Het is gewoon, wat is belangrijk? Het zijn natuurlijk ook hele drukke figuren. Maar dan moet je het de niet verwijten, maar dan duurzend. moet het de producent verwijten. Nee. Um, Bente bedoel je of, ja. ja. Nou ja, kijk. Um, ja, Als, en, maar goed. Ja, ja goed. Wie moet ja, maar je bedrijf die ook niet van die verwachtingen die, verwachting die zo'n kind krijgt, natuurlijk. Want ja. het, mm -hmm. Wat ik nog heel graag Net wil weten, bezaagd. Marijn, hoe is het nu met Bente? Oh, heel goed hoor. Ja? Ja. Want hoe, ja. hoe, kijkt, hoe kijkt zij er nou zelf op terug? Nou, Ze vindt het toch nog steeds wel leuk dat ze heeft meegedaan. Dus ze uh, heeft niet echt spijt als haar op haar hoofd of zo. En uh, ja, goed, er vielen wel een aantal dingen tegen. Dat is, uh, maar goed, ze is gewoon nu haar eigen nummers aan het schrijven. En uh, ik ben heel blij dat ze is afgevallen. Volgens mij is Verbente eigenlijk net goed afgelopen... Als ze had gewonnen, had ze weer overal aan vastgezeten. Ik denk dat dat niet uh, tof was geweest. Dat ze daar zelf ook geen zin in had gehad. Als een keurslijf worden geweest. Ja, precies. Dat ze weer nummers moest zingen die ze niet wilde. Dat was niet goed gegaan. En nu heeft, is ze gewoon net een beetje bekend geworden. En schrijft ze gewoon mooi haar eigen muziek. Dus ze is echt haar eigen stem wel aan het vinden. muzikaal gezien. En um, ja, ik denk dat zij er wel komt. Dus uh, nee, met band is het gewoon goed afgelopen. En met de ouders? Ook lieve schat. En met jou ook? Ja, met mij <laughs> okay. ook. Nou, het is, een, het is een wonder. Helemaal goed. <laughs> ja. Oké, okay, dankjewel. About last night when the sun went down Yeah, and the trees all dance And the warm wind blows in the same old sand And the water below gives a gift to the sky And the clouds give back every time they cry Make the grass grow green beneath my toes And if the sun comes out I'll paint a picture all about the colors I've been dreaming of The hours just don't seem enough to put it all together Maybe it's as strange as it seems mm -mm. And the trouble I find is that the trouble finds me It's a part of my mind, it begins with a dream And a feeling I get when I look and I see That this world is a puzzle Find all of the pieces and put it all together. And then I'll rearrange it. I'll follow it forever and always be as strange as it seems. Mm -hmm. Nobody ever told me not to try. Not to try.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 Johnson. Jij kan het. Jij kan het. Toon je groot hoor. Toon je Dat een, een beetje hier, hoeft helemaal ach, je, niet. zit je nu! Ars! Ars! Tegen zijn kaak houden, tegen zijn kop aan drukken. Allemaal oh, verbond maken! Verbond maken! Hey. Dicht er tegenaan, je luistert. Pas! Hoe graag wil ik? Waar is die energie? Die diepe energie, die moet nog één keer hebben. Arsitje. Geen keer. Heftig, hè? <laughs> Dit was dezelfde man die net zei, doe een beetje zo voorzichtig adem. met kinderen. Ja. En dan krijgen we dit, meneer Van de Geest. Wat is er aan de hand? Nou, dit was uh, bij de Europa Cup. Er uh, is een documentaire over ons gezin gemaakt, daar komt dit uit. En daar uh, hebben ze een paar krachttermen achter elkaar gezet. En als je dat zo afwoordt, denk ik ook. Nou, dat is wel erg heftig. Ja. <laughs> maar ja, je moet soms uh, uh, mensen, moet je, als je met winnen en verliezen bezig bent, dan ga je ver. En ik ben heel ver gegaan, dat weet ik van mezelf. En het uh, heeft heel veel gebracht. Ik kijk er nu wel eens op terug dat ik denk, ja, had wel een tandje minder gekund. Maar, maar... kunt u daar een voorbeeld van geven waarvan u achteraf zegt van ja, dat was eigenlijk niet Nou, zo. bijvoorbeeld als we over opvoeden van kinderen praten. En, en ik, ik, ik spreek me dus net uit van dat moet je niet doen, maar... En ik heb ook nooit meer dan twee uur in de week getraind. Maar ik was wel heftig hoor, langs de rand van de mat, als die kinderen dus niet hun beste judo lieten zien. Uw eigen kinderen? Dat zou ik. Nou, eigen kinderen gewoon. De kinderen die ik begeleid. Ik heb maar ook uw, ook uw eigen kinderen, want u ja, heeft twee. Ik heb duizenden duizenden kinderen heb ik begeleid. Ja. Nou, tegen mijn eigen kinderen was het eigenlijk minder dan tegen andere kinderen. Dat, Dat zou ik he? misschien ja. nu wel anders doen, maar ja, de geschiedenis kan niet meer veranderen. Ik weet ook waarom ook. ik dat gedaan heb. Voor een deel karakter ook, denk ik, of niet? Dat past een beetje bij mij, ja. En uh, dat heeft ook met, met de hele drukke werkzaamheden die ik deed. Ik werkte altijd 60 uur in de week. Dus dan heb je een level die al hoog zit. En als het dan over winnen en verliezen gaat... en ik kan heel slecht tegen mijn verlies. Dat zou ik nu misschien proberen anders te doen. Ik weet niet of me dat nu zou lukken. Ik denk het niet. Dat is gewoon de aard van het beestje. Maar hè? ik moet zeggen, ik heb allerlei mensen om mij heen... die allemaal bij mij gesport hebben en in grote kampioenen gemaakt... En als ik in Haarlem was, het café ingaan, dan kom ik allemaal al jongens tegen die het nooit gehaald hebben. En die altijd zeiden. u was er wel een hoor. fantastisch hoor. Dus ik krijg altijd wel, want ik hield ook van diezelfde kinderen. Maar waarom, en ik compenseerde ook veel. Maar waarom kijkt u dan met gemengde gevoelens terug? Nou, of het had wel? een tandje minder gekomen. Waarom dan? Nou, omdat het, uh, het was wel heftig. Maar dat geeft toch niet? Ja, je maar zijn? ik vind, dat je, dat, vind ik dus, dat je eigenlijk met kinderen niet zo heel heftig moet omgaan. Dat zien we nu ook weer terug op de voetbalvelden. Hoe heftig moet je daar eigenlijk mee omgaan? En ik vind juist dat dat ook ingeperkt in moet worden. En, en juist naar ouders toe en zo. Nou, ik ben nou niet de aangespreken figuur... om daar nu van alles over te roepen. Dus, maar ik vind het wel. Ja, ja. het werd een beetje uw handelsmerk... dat fanatiek langs de zijlijn uh, staan. Ja. Vindt ook de voormalige judo-verslaggever van Radio 1... Theo Plasjaar. De bevlogen man langs de mat... die zijn judoka's aanvoerde op de manier... zoals hij dat het beste vond... met veel verbaal geweld vaak... en veel emotie... En daar heeft hij toch zijn successen mee gehaald. Maar ook wel de momenten in Studiosport dat je vooral een stoel door het beeld zag vliegen. Ja, dat is het beroemde incident op de Olympische Spelen... waarbij hij wegliep tijdens de partij van Dennis van der Geest... een aantal seconden voor tijd, omdat hij zag dat hij verloren had... en niet had afgewacht tot de partij was afgelopen... Later heeft hij verklaard uh, dat het was om, om zijn emoties uh, beter te kunnen bedwingen... en om zijn uh, zoon te beschermen. Maar ja, dat is een, een incident wat toevallig wordt geregistreerd door de camera's. Dat geeft de man ook wel weer zoals hij was. Emotioneel, vol passie. Ja, hij heeft de regels daar overtreden. Maar ja, zo is Cor. De regels overtreden, nou ja, ik ga ver voor winnen. Dus ik ga wat de regels maar half toestaan, daar, daar ben ik wel voor gegaan. En, uh, maar op de Olympische Spelen, dat was in uh, 2000 in Sydney... Dat was, dat was toen heel anders. Dennis speelde daar absoluut niet zijn beste judo. Die kon de hele druk niet aan. Hij was Europees kampioen geworden. Iedereen dacht, nou, daar komt er niet weer Ruska of Gezink. En hij kon het helemaal niet waarmaken daar. En ik was zo gefrustreerd dat hij dat niet kon. Want ik vond het zo erg eigenlijk voor hem. En toen was het nog twee seconden. En toen ben ik weggelopen. Want ik was bang dat ik verkeerde dingen tegen hem zou zeggen. Ik denk, ik moet even nu niet met jou praten. Maar er stond natuurlijk een camera boven op mijn neus. Want er stonden altijd camera's op mijn neus. Dus je ziet mij weglopen. En een stoel stond in de weg. Had die stoel niet moeten doen. <lacht> dus... Ja, ook weer niet helemaal dat ik zeg... Goh, wat was dat nou een mooi moment. Maar we zaten s'avonds gewoon samen een biertje te drinken. Maar ik moest even niet iets zeggen tegen Dennis. Want ik had mezelf niet onder controle. Dat is waar. Maar... Ik, ik, toch heb ik de neiging om nu een de andere kant te gaan hangen. Is topsport ook niet gewoon dit? Nou ja, je moet... Kijk. We gaan nu zeggen, jongens, we moeten allemaal keurig... op het voetbalveld met elkaar omgaan. Maar ja, hoe keurig gaan we dat doen? Uh, we moeten ook realiseren dat het om winnen en verliezen gaat. En dat gaat dan bij het topvoetbal ook nog over geld. Dus ja, er is ook strijd. En er moet ook... Uh, ja, er gebeurt er zijn emotie. Want anders is sport ook niet leuk. Uh, ik heb het ook heel veel gebruikt. Ik heb heel veel scheidsrechters onder druk gezet. Ja, dat gaven de regels. Die, dat, dat kon ik dus doen. En daar hebben we ook regelmatig de overwinning mee naar binnen gesleept. Daar heb ik nou ook weer niet zo heel veel spijt van. Uh, nee, nou Wat hij u dan? dan? Nou ja, wat, ik heb wel eens tegen een scheidsrechter gezegd... Kijken we wel naar dezelfde wedstrijd? Want volgens mij kijk je naar een hele andere wedstrijd. Nou, verschrikkelijk nou, ja, Dan zeg. kan je je wel wat bij voorstellen dat zo'n scheidsrechter daar nou niet... Uh, niet, ik, niet vind het wordt. ik vind het nog vrij netjes. Maar dat ik zei ook wel eens, als er een score viel... En dat moest dan een bepaald resultaat zijn. Dan zei ik, Juco, Juco. En dan, dan, dan, dan gingen ze wel eens naar Juko, Ook uh, geven dat soort dingen. Dat, dat. Kijk, judo zit je er bovenop. Zo dicht als wij bij elkaar zitten, zo dicht zit je bij een judo-wedstrijd. Dus je hebt als trainercoach, heb je ook invloed. Die heb ik wel heel erg gebruikt. Geen spijt van. Zou je nou net, als mijn eigen zoon stonden, was ik toch iets milder dan als andere jongens te stonden? Nou ja, kijk, ik ben heel ver gegaan ook in de huid kruipen van een sporter. Een sporter die zegt dan dat hij iets wil, maar hij gaat het niet doen. En dan, dan kroop ik in ze uit van, je zegt het wel, maar je doet het niet. Uh, het ergste wat er dan kan gebeuren is dat de sporter tegen mij zegt... ik wil niet meer begeleid worden dan jou. Dan neem je afscheid en ben je klaar met elkaar. Dat had natuurlijk nooit gekund bij mijn kinderen. Nee. Dus zover ben ik nooit gegaan bij mijn kinderen. Toen mij ook de vraag gesteld wordt, de vaderkoor of, of de trainerkoor... dan zei ik, dan is de trainerkoor klaar. Ja. Zullen we even luisteren wat uh, Elko zelf zei over de verhouding trainer-vader? kan niet anders als het iets gemois zijn. De duremmat was het al heel snel uh, core gewoon de trainer. Het was soms wel eens lastig als je dan daarna thuis kwam en diezelfde trainer zat bij jou op de bank. En als je dan een felle training had gehad, of het ging niet goed, of je zat niet lekker in je vel. Dan was dat wel eens heel, heel moeilijk. Ik heb hem wel eens een keer uitgescholden op de mat. Dat is wel gebeurd. En uh, in een hele grote groep van 30, 40 man, waarbij ik ruzie met mijn vader kreeg. Maar dat gebeurde ook wel tussen andere Judoka's. Uh, die, die, die, waar hij diezelfde band mee had. Alleen dan is het wel eens lastig als je dan thuis komt... en uh, ja, je zit s met elkaar nog even bij elkaar tv te veten. Kijk, ja, dat is dan lastig. Dan ga je toch even jezelf af te zonderen. Dat is soms natuurlijk wel eens heel moeilijk. Want uh, de meest mooie momenten die heb je met elkaar beleefd, Met elkaar beleefd, maar de, de, de moeilijke momenten ook. En uh, dat ze, ja, die moeilijke momenten zijn er ook geweest. Herkent kent u dat? Dat u s'avonds samen ja, televisie dus... zat te kijken en dacht: uh, ja, wat moet ik nou eigenlijk tegen hem zeggen? Nou ja, nee, dan, dan, kijk, als je nu net, net van de mat afkomt en het is dus echt: kijk, we moeten Russen, Jappen, Koreanen, eh, Brazilianen moeten wij verslaan. Dat gaat niet meer zomaar. We hebben wereldkampioenen voortgebracht. Uh, ja, dan gebeuren er wel eens dingen die gaan dus echt op het randje van, uh, van, de, van de snijden. Ja, dan ben je s'avonds thuis. Dan was het voor mij ook klaar. Ik sprak er niet meer over, maar ik snap wel dat we, we waren wel wat ongemakkelijk naar elkaar. Want u had het er echt maar niet meer dit... over thuis. Nee, nee, nee. Dat, dat lukte. Ja. Want u, zat er nog wel over na te denken ja, en u nou, dacht oh, van... oh, ik dacht ik, van ik, dag en nacht. <laughs> Alleen, eh, ja, zo ben ik. Nou, u had maar, de zelfbeheersing om dan thuis lekker over koetjes en overal te juist, praten. Juist, daarom hebben we ook zo'n fantastische familieband. Bij, eh, dat dan gebeurde thuis niet. Maar ik snap wel dat die jongens dan even die oude uit de weg gingen. Ja, dat begrijp ik ook wel weer. Ja. Wat was het mooiste moment uit de carrière? Nou, dat wordt me meer gevraagd. Er zijn onder mijn leiding natuurlijk wereldkampioenen, Olympische medailles, Europa Cups gewonnen. Ja, Dennis is, is wereldkampioen wat. geweest. Dennis is wereldkampioen. heeft een bronze uh, uh, medaille geweest. Want als je wereldkampioen bent je voor je hele leven. Excuus dat ik geweest zei. Ja, maar uh, ja, pas en op is bronze medaille. De Spelen, Europa Cups gewonnen, waar ook die beide jongens in stonden. Ze zijn allebei twee keer Europees kampioen. 2002 ook... werden ze tegelijkertijd Europees kampioen. Ja, precies. Dat, is dat was ook euforisch. Dat was een fantastisch. Nou, het mooiste wat ik vind is eigenlijk dat er onder mijn leiding zoveel hele mooie, goede mensen tevoorschijn zijn gekomen. Die allemaal in de maatschappij goede dingen doen. Daar ben ik eigenlijk het meeste trots. Die in de maatschappij goede dingen doen. Jenny Gal, uh, Ben Zonnemans, Maarten Arens, Dennis, Elko en Ga maar door. gaan ontzettend goed in de maatschappij. En dat was helemaal niet uw bedoeling. U wilde goede docas maken, nee, niet goede mensen nee, voor de maatschappij. Nee, ik wilde ook hele goede mensen afleveren. En ik vind dat als je trainer bent en als je begeleider bent, dat dat altijd mee moet spelen. En ik ben ver gegaan voor winnen en verliezen, maar ik ben ook ver gegaan om goede kerels tevoorschijn te tonen. Op welke manier was u daarmee bezig dan? Nou, bijvoorbeeld, doordat als we 16 jaar waren... dan gingen we al naar het café en dan werden we met z'n allen dronken. En op de 17e leerde ik ze daarmee omgaan. Oftewel, ik ging ze dus niet... Uit Nee, Je ziet ook in de sporten dat ze dus overal van weggehouden worden... en dan op een 21 e jaar nog gaan puberen. Bij mij gingen ze gewoon puberen wanneer ze moesten puberen. En daar deed ik vrolijk aan mee. En ja, dat is maar een voorbeeld... En, uh, en ook uh, mondig, ze mochten altijd alles zeggen wat ze wilden zeggen. En daarom kan je ook wel eens een keer die excessen die wij in training ja. hebben gehad. We vroegen uw zoon Elko ook of hij trots is op uw verdienst als coach. Ja, absoluut wel. Ik vind, dat die, ik vind soms jammer dat hij dat uh, volgens mij... Uh... Ziet hij dat zelf soms nog niet zo. Ik vind dat hij soms wel wat trots op zichzelf mag zijn. En uh, hij verbaast zich soms nog wel eens een beetje... van als andere coaches naar hem luisteren. En waarvan hij vindt dat dat ook allemaal toppers zijn. Terwijl ik denk, ja, eh, pa, eh, ik weet niet. Maar voor mij heb je ook best wel dingen gedaan. Weet je wel. En, uh, en uh, dus ik gun hem ook wel wat meer rust daarin. Maar ja, dat, dat woord rust, dat kent hij volgens mij niet echt. Ja, klopt. Ik bedoel, ik verbaas me daar nog wel eens over. En ze zeggen, man... Wat heb jij dan allemaal niet gedaan? Maar ik heb het liever zo als andersom. Ja. Want ik ken ook een paar coaches die ontzettend tevreden over zichzelf zijn. Ja. En dan zitten we dan met z'n allen in praatprogramma's over te praten. Nou, dat doen ze gelukkig over mij niet. Nee, nee. Is dit het einde van een tijdperk? Ja, ik denk het wel. Ik krijgen, denk wel, de familie we... van de geest heeft toch zo'n twintig jaar in de judo dus heel aanwezig geweest. Maar krijgen we uh. ook minder goede judoka's nu? Uh, ik hoop van niet. Wat denk ik, ik laat het zo goed mogelijk achter als technisch directeur. En uh, ik ben altijd bereid om nog raad te geven, niet over drie nee, maanden. Maar, maar ziet u de nieuwe generatie nog knokken? Het wordt lastiger, maar dat wordt in de hele topsport. Uh, uh, we praten iedere week maar over uh, de, de inzet van de sporters. En waarom kunnen we dat nou niet iedere week en zo en zo en zo? Dat is, we zijn toch een beetje decadent aan het worden met z'n allen. Hè? Dat zie je terug in de sport. Dat vind ik wel dat je in de prestatie van de sport, maar dat, dat delen bijvoorbeeld mensen bij het NOC niet met mij... Maar ja, denken, ik denk je, in, in wat voor zin? Dat mensen niet meer zo hard Nou ja, wij zijn, wij, wij zijn kinderen. Ik kreeg vroeger een pennywafel op zaterdagavond. Dat was de hele week uh, was fantastisch. Dus zo ben ik opgevoed. In een gezin van acht kinderen, als ik wat zei, dan, uh, dan moest ik mijn mond houden. Dat kan niet meer, meneer van en, Geest. Nee, dat kan ook niet meer. Dat moet ook niet meer. Maar aan de andere kant is het wel zo dat we nu bijvoorbeeld zware discussies gaan voeren... met kinderen van acht, negen en tien jaar, waarvan ik zeg mond houden, luisteren en wel gewoon... Nee, doen wat er gezegd wordt. We moeten, ook wel, wel, wel, we moeten ook wel leiding blijven geven aan kinderen. En ja, daar, daar, daar schort het wel aan. Wij uh, danken de gasten die hier aanwezig zijn. We gaan naar het nieuws van drie uur. Daarna zijn we terug met andere gasten. Hartelijk dank aan Gigi uh, Michiel Veenstra. Succes in het Glazen Huis. Dank je. Marijn Frank, ook dank voor jouw uh, verhaal. En Cor van der Geest, die zegt de Judobond vaarwel dank daarvoor. En uh, na het nieuws van drie uur praten we verder met Anneke Ammerlaan. En we gaan ook praten over een documentaire over iemand die zijn geld verloor met beleggingen. Tot zo.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 Geluid loopt. Een blik achter de schermen van focus. Focus moet meer leading worden. Wij moeten op zoek gaan naar talenten. En we moeten die als eerste aan onze luisteraars presenteren. Zoals kakhiel. Kakhiel, is zo'n reclamejongen die is gehyped bij de wereldwijd door. Nou precies, een hype. Dat was het. En die moet dan bij ons beginnen. Geluid loopt. Iets na half vier in Villa VPRO. Radio 1. Het nieuws van alle kanten.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 Een eeuw met heel veel immigranten uit verre streken. In sommige Nederlandse steden komt er zelfs een heus immigratiebeleid op gang. Zou ons land ooit een Gouden Eeuw hebben gekend zonder die nieuwkomers? Een vreemde geschiedenis. Morgenavond, vijf voor half negen, Nederland 2. Ik ben Linda en ik geef een etentje voor een ander bij mij. Ik heb acht vriendinnen uitgenodigd. Hoi! Oh, ja, waar ik vanavond heerlijk voor ga koken.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 Of Horneman-markiers. Uw vermogen is het waard. Dit is Radio 1.